Goedemiddag, ik ben Biem Buijs en dit is het nieuws van NOS op 3. Testen voor je reis gaat nog niet echt lekker. Vanaf vandaag kun je een afspraak maken voor een gratis test als je op vakantie wil. Tenminste, dat was het idee, want de site die vandaag online zou komen werkt nog niet. Je kunt bellen naar de GGD, maar daar kom je er moeilijk doorheen. Corona-testen voor reizen naar het buitenland zijn in juli en augustus gratis... en de overheid verwacht dat er 3,5 miljoen testen nodig zijn... In Frankrijk zijn ze vandaag toe aan de volgende ronde versoepelingen. Café's, restaurants en bioscopen mogen weer helemaal vol zitten. En er mogen weer festivals worden gehouden. Dat klinkt mooi, maar een belangrijke coronadeskundige kwam wel met een waarschuwing, zegt correspondent Frank Renaut. Hij zegt dat het een groot gevaar is dat de komende mens, maanden mensen gaan denken... we gaan op vakantie, alles mag weer, want alle regels zijn afgeschaft. Terwijl een heel groot deel van de Fransen gewoon nog niet gevaccineerd is. En een ander groot deel nog maar één vaccin heeft. En er maakt zich ook zorgen over de oprukkende Delta-variant. Meisjes uit arme gezinnen in Rotterdam kunnen van de gemeente gratis maandverband en tampons krijgen. Ze krijgen elk jaar een tegoed. Daar konden ze al sportkleding en schoolspullen voor kopen. Maar nu dus ook maandverband en tampons. Terwijl wij het moeten doen met miserig weer en amper 20 graden... sneuvelen in Canada al dagen alle hitte-records. Op veel plaatsen gaan ze door de 40 graden. In één dorpje gaat het zelfs richting de 50. Deze vrouw deelt flesjes water en bananen uit aan daklozen in haar woonplaats. En niet alleen mensen hebben last van de hitte. Ook voor veel dieren is het amper nog te doen. Deze boerin maakt zich zorgen om haar het weer. Het is grijs en regenachtig. Het is niet warmer dan een graad of 15. Morgen in het oosten opnieuw regen. In het westen ziet het er wat beter uit. Het wordt zo'n 17 graden. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Jolande van der Velden van de ANWB. In Noord-Holland is er een spoedreparatie op de A1 Amersfoort-Amsterdam. Tussen Baarden en Hilversum Noord staat 5 kilometer file met 25 minuten vertraging. De linkerrijstrook is daar dicht. Werkzaamheden op de A7 hoorn richting Herenveen Tussen Wieren en Werf en Breeslanddijk 10 minuten vertraging. Tot zover de verkeersinformatie. Schade aan je auto? Daar zit je niet op te wachten. Je wil dan gewoon goed geholpen worden. En daar ben je van verzekerd bij de ANWB.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 Zandvoort, Zandvoort heeft het. het. En jij beleeft het. Zon, zon, ouais. zee, Zandvoort een zomer Dit is de zomer van ZFM. Met, met nu de muziek Boulevard. a memory had my life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 Baby, I just don't want to go Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het RWS-journaal. Alle pasgeborenen moeten wat betreft de gezondheidsraad worden gevaccineerd tegen het rotavirus. Daardoor kan volgens de raad het aantal ziekenhuisopnames met 80% dalen. Het rotavirus veroorzaakt maag- en darmontstekingen. Minister Slob heeft de VPRO om opheldering gevraagd over een documentaire waarin D66 leider Kaag werd gevolgd. T66 en buitenlandse zaken hebben zich bemoeid met de montage... terwijl Slob eerder van de VPRO had begrepen dat dat niet zo was. En iemand met een metaaldetector heeft in Beest in Brabant... het lichaam van een Duitse soldaat uit de Tweede Wereldoorlog gevonden. Blijkt te gaan om een man die werd gedood tijdens operatie Market Garden in 1944. Het weer nog bewolkt en regenachtig, maximaal 16 graden vanmiddag. Morgen in het oosten af en toe regen, maar in het westen grotendeels droog the <laughs> end Van ZFM. de FM, de FM Zandvoort, 106.9 FM. Elle voulait que je l'appelle venir. Vous me voyez, mailleuré, la voix soumise en gondelier. Paquet en pour une cerise, pour avaiser, elle voulait La Venice, Keldrondi, Keldrondi, Keldrondi, Keldrondi, Keldrondi, Keldrondi, Keldrondi, Keldrondi,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 En zijn valise, verde brouillard mystérieux. Parfois elle rêve, fait de banquise, puis préférait par cent furieux. Moi le cœur noué dans ma chemise, je donne toujours ce que je peux. Venise, les yeux trempés, les rats brisés, les chiens soumises en choquée Me penchant comme la tour de Pise Pour un baiser, elle voulait qu'on l'appelle Venise. Quel drôle d'idée, drôle d'idée, drôle d'idée Like a butterfly, so charming, baby mm -hmm. girl. She recognizes the man in me. Number one of the world. There's something in her eyes like a spell, getting me hypnotized. Oh Lord, she gave me one smile, two smile, three smile. She got me going wild. Work more than diamonds and fun. So pearls. baby, don't change. Your Fire in all my soul 9 is Zon, Zandvoort en Zomerhits. Zomerhits. Bonito, todo me parece bonito. Bonita mañana, bonito lugar. Bonita la cama, que bien se ve el mar.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 Is Not alone, still feel afraid I stumble through it anyway I wish someone would have told me That this life is ours to choose No one's handing you the keys Or a book with all the rules and The little that I know I'll tell you When they dress you up in lies And you're left like naked with the truth Get through your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 The world blows up, yeah, yeah, yeah. Up and down and through till the world blows up, yeah, yeah. When it's right.